12 uur. Ampersen met het NOS-journaal. Het is aannemelijk dat een net het coronavirus heeft overgedragen op een mens, zegt minister Schouten van Landbouw. Dat is gebeurd bij een netse fokkerij, waar is niet bekend. Er zijn extra maatregelen afgekondigd. Alle bedrijven worden gescreend en in de stallen geldt een bezoekverbod. Bij een aantal netse op Brabantse fokkerijen was de afgelopen tijd het coronavirus vastgesteld. Er wordt onderzoek gedaan naar andere boerderijdieren, zoals varkens. Door de coronamaatregelen bewegen mensen veel minder, blijkt uit een eerste onderzoek van het Radboud-UMC. Vooral bij thuiswerkers is het verschil groot. Dat komt deels doordat het woon-werkverkeer is weggevallen. Wie normaal gesproken naar het werk loopt of fietst, compenseert dat niet of nauwelijks, zeggen de onderzoekers. Verder blijkt dat een kwart van de thuiswerkers meer slaapt sinds de coronamaatregelen van kracht zijn.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 Sportkoepel NOC-NSF is teleurgesteld dat de sportkantines niet open mogen, terwijl er wel buiten gesport kan worden en de horeca vanaf 1 juni weer open gaat. Volgens NOC-NSF kunnen ook sportkantines zich prima aan de geldende horecaregels houden. Ook is het volgens de sportkoepel Wrang dat de buitensportaccommodaties wel weer kosten maken om open te zijn, maar dat er nu geen kantineinkomsten tegenover staan. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Er kan een enkele misbank ontstaan. Minima liggen rond 9 graden. Morgen eerst wat bewolking, later meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Op hemelvaartsdag op de meeste plaatsen zomerswarm met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Quiero respirar tu cuero despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te guardes simpel. Pasito a pasito, sabe sabecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Spoiler, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no es. Hacerlo in een playa en Puerto Rico. hasta que las olas griten, hay bendito. Para que mis sillos se. ZANG Kus nodig hier. Is dit.